Stief Roer zat in 1996 ook al even vast, maar hij kwam vrijwegens gebrek aan bewijs. Door nieuw onderzoek van een cold case team van de Brabantse politie kwam hij opnieuw in beeld. Hij werd drie weken geleden aangehouden en zit nu dus vast in Nederland. Het weer in de loop van de nacht op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 8 graden, overdag vanuit het westen overal regen. Het wordt 11 graden op de wallen tot 17 in Limburg.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 I'm yes. heavy doses.